te weinig geld voor de varkens krijgen. Varkensboeren willen met de actie slachterijen en supermarkten dwingen... over een hogere prijs te onderhandelen. De medisch specialisten hebben ingestemd met het akkoord... dat hun belangenorganisatie heeft gesloten met minister Schippers. Afgesproken is dat ze vanaf 2012 worden betaald uit een vast budget. Daardoor worden de specialisten inkomens beperkt... en krijgt de overheid de kosten van de gezondheidszorg beter in de hand. Het weer bewolkt en vooral in het midden van het land flink wat regen...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 Ja, goedemiddag en welkom bij het derde en laatste uur alweer van zondag in Kennermeland. Zometeen gaan wij nog eventjes luisteren naar een interview met burgemeester Niek Meijer van Zandvoort. Want hij heeft natuurlijk ook een nieuwjaarsspeech gehouden afgelopen week. En we willen graag weten wat daarin zat en stond. En ja, hoe hij dit jaar Zandvoort wil gaan inloodsen. En we gaan nog even kijken naar wat regio nieuws hier uit de regio Kennermeland met Michel van Bergen. Maar we gaan zoals al net werd aangekondigd. Iets voor vieren. Blij. is Joop van Nest nog steeds hier aanwezig in de studio. En gaan we het hebben over de dames. En dan heb ik het over basketbal. Over de Lions basketbal. De dames. Uh, Joop, goeiemiddag. Ja, nog een keer. Nog steeds eigenlijk. Ja, nog steeds. Aan, ik... ja, nog steeds. Uh, ja, de dames. Gisteravond hebben zij gespeeld. Ja, ook uh, tegen uh, SVU. Uh, dat zijn studenten van de, de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daar, heeft de, daar hebben de heren dan ook over gespeeld. En voor vier had ik al gemeld dat het een gigantische debakel is geworden. Maar onze dames zijn dit jaar heel erg goed bezig. Uh, ze hebben gisteren dan ook weer gewonnen. En dat zijn steeds marginale voorsprongen. Maar ze winnen gewoon, weet je wel. En ik denk dat het gewoon komt omdat ze een nieuwe begeleiding hebben. Uh, de Dave Krode, die ook de heren uh, traint en uh, coacht, uh, die uh, doet ook de dames. En hij heeft daar uh, een assistent, uh, Bart van der Storm, die gisteren gespeeld heeft in de, in de heren. 1. En deze jongen die heeft ook gewoon heel veel verstand van basketbal. Je ziet dat de dames pikken het snel op. Die pikken Panker. het helemaal op. Die train, als je die trainingen ziet, dat is dat uh, heel anders dan in het verleden. Het is, uh, het is gericht trainen. Met name uh, zoals je dat in de basisbalwereld noemt, de fundamentals. Die worden erg goed doorgenomen. Layups, schoten, passes, het vangen, uh, de vijenworpen. Dat is in de uh, ja dat is. Als je dat niet kan, dan is het gewoon een einde oefening. En dan houdt het op. Ja, dat gewoon dat... einde. En dan hebben de dames van Lions ook nog een bepaalde snelheid in de ploeg. Met name um, um, Tessa de Boer en uh, Martine Loos. Er zijn twee hele snelle meiden. Die, uh, die profiteren van de rebound van onze standpersonen dames. En die gaan dan alvast uh, naar voren. En dan komt die paas. En dat is gewoon. Een scoren. Gisteren heeft Martine Loos uit mijn hoofd 22 punten gemaakt en uh, uh, Tessa de Boer uh, 13 punten. Dat is vorige week andersom geweest. Maar ze winnen weer. En dat heeft gewoon keihard te maken met uh, de training die ze krijgen, de goede coaching en ook de goede instelling natuurlijk. Want dat is heel erg belangrijk. Mm -hmm. uh, Lions dames stonden voor gisteren op de vierde plaats. Uh, Eerst was Acredes. Acredes 2. Dan uh, US. Dat zijn uh, ook studenten uit Amsterdam. Die stonden op de tweede plaats. En Mosquito's en Lions die staan gelijk. Ik weet alleen niet wat Mosquito's gisteren gedaan heeft. Als Mosquito's niet gewonnen heeft... dan staat Lions gewoon op de derde plaats. Ja. Ze staan gelijk een aantal punten. En uh, ja, dat is uh, geweldig. De vorige raad is wel anders geweest. <laughs> dan ja, ze, ze iets van, van uh, op twee of drie naar laatste of zo. En nu uh, van de elf vloegen staan ze... In ieder geval voor gisteren op de vierde plaats. En misschien wel na vandaag op de derde plaats. Dus de Sjoegers zitten weer in het team? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, de de, de, de swing is er weer. Uh, dat heeft ook te maken met jonge meiden die bij zijn gekomen. Wendy Bluis is heel goed onder het bord. Tesse de Boer is heel snel. En uh, Sabine Dijkstra pakt het ook weer helemaal op. Die had een heel goed af van het schot. Is een tijdje weg geweest. En dat valt gewoon nu weer. Drie punters. Gaat allemaal weer goed. Alles valt op zijn plaats. Ja. Ja, ja, ja. En uh, volgende week, want weet je tegen wie ze dan moeten spelen? Dat zou ik even op moeten zoeken. Ja, nou, dat maakt niet uit. Nee, want dan kun je misschien kijken of er een stijgende lijn in zit... wat betreft uh, ja, als ze tegen een wat lagere ja, ja, elftal dat, spelen. Het, het is, uh, ja, maar dat is juist het moeilijke. Je kan beter tegen een, een, een sterke tegenstander spelen... dan tegen een wat zwakkere. Uh, volgende week spelen onze dames nou, tegen de nummer 1... Tegen nou, Acredes dames 2. dus is de, de Thuis wedstrijd uit? uit. Om half drie al in de middag. Dat is erg vroeg. Normaal gesproken speelden dames, uh, ja, avonds, in, in de dames in de avond. De ene keer is de, de, vroege wedstrijd, de, de vroege avondwedstrijd, de andere keer is de late avondwedstrijd. Maar die speelden volgende week tegen Acredis 2 uit. Ja, en dat is. Uh, ja, als je daarvan kan winnen, dat zou toch wel erg prettig zijn, ja. eigenlijk. Hebben ze wel allemaal hetzelfde aantal wedstrijden gespeeld? Uh, nee, Acredis uh, hoofddorp, onze gezellen. En uh, even kijken. Oh, fuck, is er uitgehaald. Trouwens, dat moet ik ook nog even vertellen. Fakte, de gedoodverfde kampioen komt uit, uit een helder. Uh, elk jaar, de laatste zeven jaar, zijn ze kampioen geworden. Ja. Alleen die dames die geven voor januari aan. Wij willen niet promoveren en dan hoef je dat ook niet bij de basketbal. Nee, maar goed, dan is het niet eerlijk. Dat ze, dan Vind wordt het ook. Dat logisch dat ze ja. elke keer eerste worden. Nou, is er een regel in het basketbal, tenminste, in ieder geval hier in dit rajon, in, in Rajon Haarlem en uh, Noord-Holland, dat uh, voor iedere ploeg die hoog genoeg speelt, moet iedere vereniging een gekwalificeerde scheidsrechter leveren? Oké, okay, en, en dat niet. hebben zij dus niet. Vak heeft, en, en dan mag je drie keer zonder scheidsrechter doen, of tenminste twee keer, dan krijg je een niet opgekomen. En als je de derde keer geen scheidsrechter levert, dan krijg je weer een niet opgekomen. En drie keer niet opgenomen, word je uit de competitie gehaald. Ja. Dus oh, dat is gebeurd bij, bij vak, en die, uh, die, ja, die hebben dus nul wedstrijden gespeeld in feite. Hm. Uh, ik moet ook even erbij zeggen: onze dames speelden dan tegen SU. En die staan onderaan, en die hadden uh, nog nul punten in tien wedstrijden. Uh, die hebben voorgescoord 428 tegen 673. Dus een negatief saldo van 245. Ja. En maar dat uh, valt uh, op. wij winnen daar gewoon van. Ja, dat moet ook logisch zijn, gezien de stand in de, in de competitie. Ja. Nou, volgende week dan tegen, uit tegen Aakides. Ja. Nou, dat wordt spannend. Ja, gewoon afwachten. We wachten het gewoon af. Ja, gewoon afwachten. Ja, ja, ja. Nou, dat was uh, het rondje, rondje dorp rondje eigenlijk, rondjesport ja. hier ja, in de regio. De, de, ja, vandaag wordt er ook nog gehandpeld. Alleen, daar heb ik nog niks van gehoord. Dat nee. krijg, ik in de, in de namiddag krijg ik dat in de namiddag te horen. Okay. En uh, hockey, dat, uh, dat is op dit moment uh, winterpauze. Ja. Of het het uh, winter, ja, winterstop. winterstop. Ja, want het is misschien een beetje raar, misschien weet jij het. Want ik had begrepen dat uh, in de vierde, derde klasse moest... Uh, BVC Bloemendaal spelen tegen Beverwijk. Ja. Alleen, uh, nou belde ik op. En toen werd gezegd dat ze met de hele selectie in Spanje zitten. Dat zou heel goed kunnen. Maar als je moet spelen, ja, hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Ja, kijk, Bloemendaal is natuurlijk denk ik een, een, een, een geval apart hier in de omgeving. Want het is een En uh, Het zou best kunnen dat met name in de winterstop... Nee, ik heb het over voetbal. Oh, je hebt het over voetbal? Ja. Oh. Dus ik, toen dacht ik van, kan dat dan Misschien zomaar? zou was als het zondag is, is dat toch? Ja, Jerk ja, de Blauw, uh, die zou, uh, die zou verslag uh, doen. Maar uh, ze zouden tegen Beverwijk uitspelen. Ik dacht dat je het over hockey had. Nee, denk, nou, daar kan ik me iets, iets van voorstellen. Maar... <laughs> nee, nee, dat weet ik inderdaad. Maar het, het, maar... het, het is mogelijk ja, dat, dat ze dus gevraagd hebben aan de KNVB van Jongens, we zijn dat weekend niet aanwezig. Oh, dat kan gewoon. En het is in principe is het een inhaalweekend, hè? dit weekend. Ja. Oh, de, het, het zou kunnen zijn, ik kan me niet voorstellen... maar het zou kunnen zijn dat ze zij geen wedstrijd hoeven in te halen. Mm -hmm. Maar dan kan ik me niet echt helemaal voorstellen omdat je natuurlijk in december een hoop sneeuw hebt Ja, gehad. vanwege het weer. Ja. Nou ja, ik zal het de volgende keer even vragen aan Jack de Blauw, maar ik dacht misschien weet jij of dat nou. kan überhaupt. Nou, het het, dus zou, je... het zou ik zou me iets bij voor kunnen stellen. Ja. Okay. Er zijn ook verenigingen die bijvoorbeeld dit jaar in het begin van het seizoen was een vereniging die bestond iets van 50 jaar en dan krijgen ze van de KNVB toestemming om een weekend niet te spelen om gewoon feesten te vieren. Ja. Dus ah ja, dat zou ook kunnen, in ieder geval natuurlijk. kunnen zijn. Ja, oké. Okay. Nou duidelijk, Joop. dankjewel in ieder geval. Graag gedaan. Uh, CFM houdt uh, iedereen op de hoogte van, uh, van het handbal natuurlijk uh, de uitslagen. Uh, zometeen gaan we even luisteren naar uh, wat onze burgemeester Niek Meijer te vertellen heeft over uh, dit jaar. Hij heeft uh, tijdens de nieuwjaarsreceptie natuurlijk een, uh, een mooie speech gehouden. Jaap Koper heeft hem hierover geïnterviewd. Maar nu eerst uh, muziek hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Dit is Nathalie in Brugia met Thorn.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 has won Ja, Nathalie in Brooklyn was dat dus uh, met Thorn. Uh, we gaan nog even verder praten met Joop van Es. Want uh, nou blijkt, we hebben natuurlijk nog veel meer nieuws uit de regio. Ja. Want, uh, oh, pardon. Want ja. uh, de Zandvoorter Rob van Torenburg, die is gisteravond geridderd. Ja, het, het is eigenlijk uh, uh, normaal gesproken zeg maar uh, een weekend voordat Koninginnedag is. Maar uh, Rob van Torenburg is gisteravond in de stad Strauburg in Haarlem geridderd voor zijn. Uh, verdiensten uh, op cultureel, sportief en bestuurlijk gebied. Uh, voor de mensen die hem nog niet kennen? Uh, Rob van Toornburg is uh, een Sandvoortse... tenminste, hij woont in Sandvoort, is regisseur. Uh, onder andere van de Sinterklaas Toneel en van de Wurf. En, uh, ik weet niet of hij ook bij Milder iets gedaan heeft, gedaan heeft, weet ik niet. Maar hij heeft ook bestuurlijk gedaan bij Tennisclub Zandvoort. Hij is uh, bij uh, de Wilhelminenschool, heeft hij in het bestuur gezeten. Hij heeft heel veel gedaan dus. Ja. En hij heeft gisteravond uit de handen van... Uh, de burgemeester Niek Meijer in, in de Stad Schouwburg in Haarlem... de visier van uh, lid in de orde van de Rijnassel mogen ontvangen. Oh. En dat vind ik nog wel wat. Ja, inderdaad. En, Hadden, hebben mensen hem voorgedragen? Ongetwijfeld, uh, oh, twijfel, dat kan niet uh, anders, ja, want anders oh ja, krijg natuurlijk. je dat niet. Nee, dat, nee, dat, dat krijg ook. je niet. Nee. Mm. En, en we hebben er natuurlijk ook uh, een week of wat geleden hebben we nog eentje gehad. Nou, ik, uit mijn hoofd weet ik niet meer wie precies wel dat was. Maar normaal gesproken is het zo rond de Koninginnendag. Uh, liefst ja, toch? Net, net even ervoor, weet je wel. En dat, uh, dat is dus niet gebeurd. Uh, ik ben er blij mee. Hij verdient het, zeker. Hoe lang is hij al, uh, heeft hij zichzelf al dienstbaar gemaakt voor de maatschappij? Nou, uit de 60e jaren in ieder geval. Zo, ja dan mag het ook wel. Ja. ja. ja. Oké, okay. en nog steeds actief dus? Ja, ja nou, niet meer wat betreft het regisseren. Wel alhoewel, het toneelstuk waar, waar het gisteren om ging, daar was hij mede-regisseur van en mede-producent. Uh, vandaar dat, uh, dat Meijer daar naartoe is gegaan. En uh, na afloop heeft hij de versierslop gespeeld gekregen. Ja. Leuk, goed, verdiend. Ja, en dan moet hij weer terug in het uh, <laughs> ja. In het fijne het het het uh, van, ik zag, uh, want ik heb de motivatie gezien. Er was een embargo op tot uh, gisteravond. Dat, die weet ik niet uit mijn hoofd, maar uh, donderdag in de Sanfense krant staat er ongetwijfeld een artikel over. Nou, dan gaan we dat in ieder geval ook even bekijken. Nou Joop, in ieder geval dankjewel voor je tijd en voor, je nieuws, voor het nieuws. Uh, straks dus uh, nogmaals nog burgemeester Niekmeijer <laughs> over zijn nieuwjaarsreceptie. Maar uh, eerst nog even een Room 5 met Misery. Oh yeah! You're scanning high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 als I am a queen van India Arie hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Ik zei het al, uh, burgemeester Nick Meijer heeft uh, ja, afgelopen week in, in zijn, uh, in de, bij de nieuwjaarsreceptie natuurlijk een nieuwjaarstoespraak gehouden en uh, verslaggever Jaap Koper heeft hem hierover geïnterviewd. Het is de nieuwjaarsreceptie bij de gemeente Zandvoort en bij een nieuwjaarsreceptie hoort natuurlijk ook een nieuwjaarstoespraak. En daar is uh, burgemeester Beijer verantwoordelijk? Die staat bij mij. Het uh, gaat over vertrouwen en beweging. Ja, en uh, dan mag u mij gaan uitleggen wat uh, de boodschap is. Ik nou ja. <laughs> nee, ja, dat, dat, ja, nou ja, ik, ik vul ik hem even. Ik een poging wagen, want ik stel u nu zo voor het blok. Nee, ik, heb, ik hoor wel eens van luisteraars dat ze dat leuk vinden. Dus ik dacht, laat ik in het nieuwe jaar eens wat beweging creëren. Ja, nou, dat ben, dat, dat ben ik nu al even aan het afvragen. Maar goed. Even luisteraars voor u thuis. Er wordt toch uh, even vragen naar mij gekeken als ik hem zo terugkaatste bal. Nee, even serieus. Wat ik heb lopen nadenken, dat heb ik ook in de speech verwerkt eind van het jaar, van nou, als je nou terugkijkt en je kijkt vooruit, wat zijn dan belangrijke waarden? En ik denk dat als je een economische onzekerheid over je af krijgt, dan gaat het vooral om betrouwbaar zijn en om duidelijk te zijn. En dat heeft met vertrouwen te maken. En die beweging is er altijd, dat moeten we accepteren. Ook al vinden we dat niet leuk, ook krijgen we soms ongewenste dingen. Mijn stelling is van accepteer die beweging, ga er actief mee om. En geef dat vertrouwen aan jezelf, maar ook aan de medemens. En dan gaan we er echt komen. En ik heb een methode ook voor mezelf uitgedacht. Ik ga dat proberen te symboliseren door een compliment te geven. Want met een compliment, als ik hem krijg, krijg ik er energie van. En geef ik hem, vind ik eigenlijk ook wel heel bijzonder. Ah, dus uh, is het zo dat er een hele hoop mensen die dan bij de gemeente Zandvoort aankloppen. En zeggen, van, nou wij hebben iets bijzonders, uh, kunnen we op uw steun rekenen? Dat konden ze volgens mij al, dus soms loop ik ook af te houden. <laughs> omdat ik ook nog geacht wordt andere dingen te doen. Nee, dat is wat dit dorp kenmerkt. Dat zijn mensen die heel veel energie ten behoeve van dit dorp besteden, erin gooien. En daarom hebben wij ook, en dat noemde ik het supercompliment, aan het eind die twee waarderingsspelden uitgedeeld. En dat viel volgens mij in goede aarde als ik het zo beluisterde. Eh, omdat dat ook weer die verbinding heeft met dat vertrouwen wat we willen geven. En die beweging, want die zie je vooral in die twee organisaties heel treffend terug. Ja, dat is de Zandvoortse Reddingsbrigade en de, uh, de Comité Viering. Vier, Viering Nationale Feestdagen. Ja, die twee organisaties zijn dat. Dus de ene club staat eigenlijk jaar rond, zeg ik bijna, op het strand. Maar vooral in de zomer, dat is de Reddingsbrigade. En de andere club doet dat rond de feestdagen, vooral Koningendag en 5 mei. En dat zijn allemaal mensen met een heel actief bestuur. Met vooral heel veel vrijwilligers die daar gewoon staan. Die daar lol in hebben. En die het op een goed niveau doen. Die hoef je geen vergunning te verlenen of zo. Nee, die hebben die zorg en die verantwoordelijkheid om dat gewoon normaal te doen. Dat doen zij. Hoef je niet achteraan te rennen. En dat is wat maakt dat dit dorp zoveel veerkracht heeft. En waar ik het vertrouwen in heb dat de beweging die gaat komen, ook goed gaat komen. Een uh, ander uh, punt uh, is... Als u zeg maar, zo'n thema bedenkt, uh, is dat een aanleiding wat u dan zelf uh, ook onder andere is overkomen in het afgelopen jaar? Of is dat iets wat, uh, ja, wat u dan misschien in het teken van deze tijd bezighoudt? En dat u dan uh, daarop in uw jaar speech maakt, zoals deze? Uh, wat zal ik daar eens dus op zeggen? Want het is eigenlijk een tweeledige vraag. Uh, ik ga alleen dingen vertellen in zo'n speech waar ik zelf ook achter sta. En natuurlijk probeer ik dat wel een beetje in het landelijke context te plaatsen die inwoners ook raakt. Want je wordt beïnvloed door wat de media over ons uitstorten. Storten in de goede zin van het woord. Want we zijn er zelf voor verantwoordelijk hoe we ermee omgaan. En dan denk ik van, als ik, En dat heb ik ook gezegd, dan kijk ik terug naar zo'n jaar. Nou, ik vond het een ingewikkeld jaar. Het heeft mij ook geraakt op een aantal momenten. En dan kijk je ook eens terug van wat zou je anders doen, wat zou je hetzelfde doen. En dan zoek je naar eigenlijk kernwoorden van wat thematisch... ...mensen raakt en wat mij vooral raakt. Daarom heb ik ook dat voorbeeld gebruikt van toen ik daarover de nadenken was... ...kreeg ik dat kerstkaartje met echt zo'n mooie boodschap. Daar staat dan uh, letterlijk in dat fijn dat u zandvoort actief bezoekt. Dat hoeft niemand verplicht daarop te schrijven. Daar staat ook in vriendelijke groeten met een uitroepteken. Niet vriendelijke groeten, komma en dan meneer X of Y. Nee, het zijn van die kleine gebaantjes waarvan ik dan de energie weer krijg om door te gaan. Want ook ik zit natuurlijk af en toe wel te wachten op een compliment... Dit was er dus één, maar dan... Dat is een heel duidelijk compliment. Dat is niet mis te verstaan. En dat komt ook net op het goede moment. U bent ook echt, als ik het zo beluister, toch behoorlijk begaan met dit dorp. Ja, ik moet opletten dat ik er niet te begaan mee ben. Want voor mij wordt verwacht dat ik overzicht bewaar en afstand hou. En dat, dat is altijd het dilemma in dit dorp. Het raakt je zo dat je er bijna in meegesleurd wordt. En dan kijkt iedereen naar je en dan moet jij weer het overzicht hebben. En dat... dat en nou, uh, gebruik ik even het begrip wat wethouder Tartus heeft geïntroduceerd, ja. de giraffenblik, ja. met je benen in het zand, maar wel van bovenaf even kijken. Is dat ook iets wat u bevalt eigenlijk zo? Gewoon lekker met uh, de benen op de, op de grond en dan uh, van daaruit nuchter naar de zaken kijkt? Ja, beter dan helikopteren, want dat geeft zo'n uh, een een een gevoel. Ja. Uh, en het, uh, die propellers die maken er toch altijd een beetje een puin van op het moment dat zo'n ding landt natuurlijk. Het waait een beetje op. Ja, maar dat geeft ook weer leuke effecten. Uh, nou ja, 2011 is begonnen. Ik, uh, ik kijk ernaar uit. Ik ook, maar ik wens voor al de luisteraars heel veel vertrouwen in zichzelf en in de medemens. Ik gun ze die beweging en uiteraard in goede gezondheid. Dat is waar het om gaat. Ain't got no trouble in my life No foolish dreams to make me cry I never frighten or worry I know I always get Malen. Twee zenders op één radio. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot vijf uur. moment have been blessed I live only for your happiness and for your love I I'll give, give my, my last breath from this moment on I give my hand Ja, Shaniat Ray met From This Moment On. En daarvoor hoorde je nog uh, Idols van 2004. Het is al een tijd geleden, want tot nu toe uh, er zijn zoveel talenten die uh, op tv zijn geweest... en die uh, platencontracten hebben getekend en al dat soort dingen. Maar goed, Idols 2004 dus met I've Got The Music In Me. Uh, nou, we gaan even een uh, rondje doen langs, uh, ja, eigenlijk in de regio. Want uh, er is natuurlijk weer het een en ander gebeurd in actualiteiten. en actualiteiten. Uh, Michel van Bergen... Uh, ook uh, freelance fotograaf, die uh, gaat natuurlijk stad en land af. En uh, ja, er is natuurlijk weer uh, wat gebeurd. Michel, goedemiddag. Goedemiddag. En uh, ja, kan je vertellen, zijn er nog dingen uh, die je hebt meegemaakt in, ja, eigenlijk afgelopen weekend, waarvan je zegt, nou, dat is eigenlijk wel nieuwswaardig. Ja, uh, ben, vrijdag ben ik in het uh, parkeergarage De Appelaar geweest, uh, waar ze druk mee bezig zijn om, uh, om die te repareren. En dan mocht ik een kijkje nemen, uh, ja, hoe, hoe ver ze nu zijn. En dat uh, ja, was wel indrukwekkend. Oké, okay, want uh, ja, er is natuurlijk enorm veel rook- en roetschade, denk ik, maar is er, en waterschade. Uh, hoe moet ik me dit voor me zien? Is het er gewoon één zwart hol? Uh, nee, dat valt er nu mee. Ze hebben de meeste roet hebben ze eraf gehaald. Uh, je ziet wel nog op het moment dat je naar beneden loopt dat er uh, ja, behoorlijk wat zwarte uh, ja, uh, spullen op de, op de apparatuur en de muur zitten. Maar het grootste gedeelte is weggehaald en ze zijn nu druk bezig met uh, ja, studwerkzaamheden en reparatiewerkzaamheden. Oké, okay, dus het wordt echt weer hersteld of wordt het uh, vernieuwd? Uh, nou ja, ze zijn nu nog druk aan het kijken hoe, wat, uh, wat ze ermee gaan doen. Uh, ze hebben nu de eerste etage, beneden etage, hebben ze alweer uh, licht kunnen, kunnen plaatsen. Dus ook sinds korte tijd en ja, beneden zitten ze nog met bouwlampen. En ja, dat is één grote, uh, grote stellage van, uh, van stut, uh, stutpalen. Ja, want hoe weten ze nou wat, uh, wat eigenlijk nog goed is zeg maar, uh, van het fundament en wat niet? Want ik neem aan dat, uh, dat, dat ja, ze herstellen, dus ze, ze vernieuwen, vernieuwen niet alles... Hoe kun je dat nou zien? Uh, nou, ze hebben de bovenkant hebben ze, ja, zijn ze met, met, met meting aan het doen. Het is mij niet helemaal duidelijk. Ik heb, uh, ik heb er eigenlijk alleen foto's van gemaakt. Uh, ik heb niet het hele technische verhaal aangehoord uh, hoe ze dat precies gaan doen. Maar uh, ja, ze zijn er nog druk mee bezig. Er mag ook nog geen verkeer uh, in, in, de, in de Damstraat komen. Omdat anders de, ja, de, de stellatie weer los kan trillen waar ze nu mee bezig zijn om dat op te spuiten. Oké. Okay. Oh ja, ah, gaat waarschijnlijk met spuitbeton gaan ze dat, uh, gaan ze die muren waarschijnlijk weer uh, opnieuw uh, bedekken, zeg maar of zo. Klopt. En door middel van trillingen zou het dan weer uh, los kunnen laten. Dus voorlopig is nog geen, uh, geen autoverkeer in de Damstraat mogelijk. Oké, okay. um, ja, dat was uh, zeg maar. De brand was in, in min 2 geloof ik. Ja, klopt. En dus min 1 is nu helemaal goed. Uh, nou ja goed, het, je ziet nog wel dat het uh, niet helemaal uh, netjes is, maar uh, ja, ze hebben de verlichting tot nu toe weer, uh, weer hersteld. Dus we zijn er al een uh, behoorlijk eindje op weg om dat uh, weer goed te krijgen. Okay. En dan op min 2 is het nog ja, één grote pijnhoop. Ja, ze zijn dus druk bezig. Ja. Weet je ongeveer uh, hoe lang het nog gaat duren of konden ze nog geen, uh, daar nog geen datum voor geven? Ik heb geen, uh, geen indicatie gekregen, maar uh, volgens mij gaat het nog wel uh, enige maanden duren voordat dat open kan, uh, kan zijn. Ja, wel vervelend denk ik voor uh, de dichtstbijzijnde uh, cultuurinstellingen. Want ja, die zullen daar waarschijnlijk wel last van hebben. Nu moet iedereen verder parkeren. Ja, klopt. Uh, de restaurants zullen er niet erg blij mee zijn. Omdat uh, ja, het is toch uh, een groot, uh, grote ruimte die daar weg is uh, geraakt. Ja, de dat denk ik ook inderdaad. Dus Zeker is, in het centrum. de de brand en ook aan de burgemeester gevraagd. Die zei van ja, gelukkig zijn we nog andere garages. En zal het parkeerprobleem aan zich uh, niet zo heel groot zijn. Maar ik denk voor van de gelegenheden dat, dat uh, het toch wel een stop is. Ja, want uh, de dichtstbijzijn is denk ik uh, de kamp. En anders uh, uh, de raaks. Maar goed, ja. dat is toch weer, dan moet je helemaal weer over de grote markt... Ja, het is ja, dat... een behoorlijk eind. Ik bedoel, anders zet je hem daar even neer en kan je in een, uh, in een restaurant daar wat gaan eten. En uh, nu moet je echt toch een behoorlijk eind lopen. Ja, nou goed, we horen het wel wanneer het uh, klaar is van de gemeente Haarlem. Ja. Uh, nou, dat was afgelopen donderdag. Daar ben je geweest. Uh, ik heb ook begrepen dat er dit weekend een woonboot is gezonken. Ja, op de Spaarnamseweg werd om uh, zaterdag rond het middaguur werd, uh, de brandweer gealarmeerd dat er een woonboot uh, deels zou uh, aan het zinken zijn. Nou, toen de brandweer daar kwam, toen was één deel inderdaad helemaal naar beneden gezakt. En het, ja, korte tijd later ging ook het andere deel naar beneden. En lag ja, ongeveer anderhalve meter verder het water in dan uh, normaal. Maar hoe kan dat? Ja, is waarschijnlijk lek geraakt ergens. Uh, in eerste instantie probeerden de brandweer dat uh, ja, leeg te pompen, zodat ze uh, ja, toch de boot konden redden. Maar ja, toen eenmaal uh, de hele boot gezonken was, toen was er voor de brandweer ja, uh, weinig meer te doen. En die zit echt voor ons gespecialiseerd bedrijf dat hem uh, omhoog moet takelen en het lek moet vinden in de boot. Maar is nu de, boot, de woonboot afgeschreven? Uh, zeggen, Maar zoals ik het zag, uh, ja, de brandweer heeft nog wel een aantal persoonlijke bezittingen van, uh, van de eigenaar uh, uit de boot gehaald. Zoals administratie en uh, computerspullen. Maar ja, uh, wat ze ermee gaan doen weet ik niet. Maar het zag er niet, uh, niet vrolijk uit. Nee, maar de, de eigenaren waren niet thuis? Op het moment dat het gebeurde niet. Uh, de man die is uh, ja, wel opgebeld door uh, medebewoners in de buurt. En hij uh, is, uh, ja, is zich uh, naar, de, naar zijn woonboot uh, gehaast ik kon zien hoe, uh, ja, hoe treurig hij in het water lag. Oh, dat lijkt me verschrikkelijk. Ja, het, is gewoon, het is nu gewoon klaar. Ja, ja absoluut. Hij zal tijdelijk uh, ergens anders onderdak moeten vinden. Hier valt niet meer in te wonen. Verloop. Nee. Oké, okay, nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk voor, uh, voor de mensen. Of het nou een, een huis is, of een woonboot, of een ander uh, ja, iets. Als je er ergens in woont, en dan ben je alles kwijt. Daar komt het ja. gewoon op neer. Ja, je hebt in ieder geval overal waterschade aan, want het, ja, het is uh, toch anderhalve meter water wat er in je boot staat. Zo. Alleen de dingen die, die hoog opgeslagen waren, die, die zijn dan droog gebleven. Nou, verschrikkelijk. Ik hoop dat ze snel een nieuwe oplossing, of misschien wel een, een ja dat ze goed verzekerd zijn. Dat ze ja. een, een nieuwe woonboot kunnen, kunnen kopen, of in ieder geval uh, dat ze weer ergens kunnen gaan wonen. Ja. Uh, nou, dat was dus zaterdag. Is er vandaag nog het een en ander gebeurd? Uh, het is vandaag vrij rustig gebleven. Ik, uh, ik heb zelf nog even gezellig uh, aan de kant uh, bij DSS uh, voetbal uh, gekeken. En uh, ja, het was wat druk. En voor de rest, uh, ja, een rustig mooi dagje om een wandeling te maken. Want het was prachtig zonnig weer. Oké, okay, ja, in Zandvoort uh, was het inderdaad ook mooi weer. Maar nu begint het weer een beetje te waaien. Ja, nou het is hier nog wel blauwe lucht en in Haarlem is het nog uh, ja, redelijk minstil. Oké, okay, nou dan, uh, dan hoop ik dat dit uh, voorbij waait, zeg maar. <laughs> hey, uh, ik heb trouwens ook begrepen, zaterdagavond was het uh, was eigenlijk het afsluitfeest hè, van Cinema Palace in de in de Grote Houtstraat. Heb jij daar nog iets van meegekregen? Want dat is toch wel een soort van, uh, van happening, denk ik. Ja, nou ik heb een andere happening van de, de IJsclub Haarlem uh, uh, meegemaakt. Dat was een duurlon waarbij uh, een groot aantal mensen een x-aantal rondjes om de ijsbaan moesten hardlopen... om vervolgens een x-aantal rondjes te gaan schaatsen. En daar ben ik bij geweest en okay. dat was, uh, was erg leuk. Ik heb er wel wat spierpijn aan overgehouden, maar... Want? Je ja. deed mee? Ja, ik heb uh, zelf oh. meegedaan. Ik zo. ben uh, tweede geworden op de grootste afstand. En, nee, dus uh, Ja, ik kan nu zo wat niet meer traplopen van de spierpijn, omdat ik niet zo heel vaak hardloop. <laughs> Nou, ik zie jou wel altijd met hardloopschoenen, dus in die zin uh, ja, pa ik past ik het, het wel. Gedaan. Ja, het past wel. <laughs> en uh, ja, schaatsen, dat, uh, dat doe ik natuurlijk wel regelmatig. En uh, ja, wat dat gaat, uh, ja, nu wel wat spierpijn. Oké, okay, nou, doe maar rustig aan. Ik hoop niet dat er grote dingen gaan gebeuren, zoals een brand of iets dergelijks. Dan uh, kan je in ieder geval uh, nog even thuis blijven. Waar kunnen de mensen het uh, nog even nalezen als ze zeggen van nou, het uh, was wel interessant, wil ik nog even bekijken? Op mijn website www.michelvanbergen.nl Oké, okay, nou dankjewel, Michel. En uh, nou, rust even uit en geniet van je weekend. Dankjewel. almost out. We're so creative, so much more. We're high above, but on the floor it's not Dat was de akoestische versie van I'm Not an Addict van Case Choice, de Belgische band die nu niet meer bestaat. Maar Sarah Bettens, de zangeres van deze groep, die is uh, namelijk solo gegaan samen met haar broer. Um, Sarah Bettens dus met uh, haar toenmalige band Case Choice. We gaan nog eventjes voordat we met dit programma eindigen naar wat regionaal sportnieuws. Beginnen we met IJmuiden. Trainer Patrick van der Fits die heeft zijn contract bij Stormvogels met twee jaar verlengd. Van der Fits is dit seizoen aan zijn derde jaar bezig bij deze vereniging. En Peter van der Waard, de trainer van de derde klasse Velsen, is na drie jaar toe namelijk aan een nieuwe uitdaging. Hij verlaat Velsen aan het eind van dit seizoen. Trainer Patrick van der Fits dus niet. Hij heeft het met twee jaar verlengd. Blijven we daar in de buurt, Velzen. Want na een rustige jaarwisseling wordt de accu weer helemaal opgeladen. En dan heb ik het over voetbalclub Telstar. Want de selectie die zit op dit moment op trainingskamp in Marbella in Zuid-Spanje. En niets wordt aan het toeval overgelaten. Punten zijn er namelijk nodig in de competitie. Op dinsdag 18 januari dan spelen de Witte Leeuwen in de achtste finale tegen de eredivisieclub uit Breda. NAC. De wedstrijd begint om kwart voor negen en wordt gespeeld in het Tata Steel Stadion. Nou Bij winst speelt Telser op donderdag 27 januari in de Arena tegen Ajax. En daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. Dus uh, nou, eerst thuis winnen uh, tegen Ajax. Nak uit de eredivisieclub, uh, ja, eredivisieclub uit Breda. En daarna dus, uh, als het allemaal goed gaat, donderdag 27 januari in de Arena tegen Ajax. En dan nog één klein sportkort berichtje uit Haarlem. Dennis Groot uh, werkt ook het volgende voetbalseizoen als hoofdtrainer van vijfde klasser Schoten. De voetballer van Rijnburgse Boys verlengde zijn contract met 1 jaar. En nu zijn we echt aan het einde gekomen van Zondag in Kennemerland. De koek is op. Het is vandaag zondag 16 januari. Dit was Zondag in Kennemerland. Blijf luisteren naar ZFM Zandvoort en AB Radio. En ik ga hier eruit met Small Faces Ichiku Park.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 8 gijzelden werden vermoord. Voor de kust van Somalië worden nog altijd de meeste schepen gekaapt. Noord-Korea geeft een derde van zijn bruto nationaal inkomen uit aan defensie... ...heeft een Zuid-Koreaanse denktank berekend. In 2009 ging het om een bedrag van bijna 9 miljard dollar. Dat is 13 tot 15 keer meer dan Noord-Korea zelf zegt uit te geven aan defensie. Noord-Korea's militaire uitgaven stijgen jaar na jaar... ...ondanks de slechte economische prestaties van het land... Volgens de communistische leiders is het nodig om te voorkomen... dat Amerika en Zuid-Korea het land zullen aanvallen. IKEA roept wereldwijd glazen terug van het merk Roent.